Van 1 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Somalië lijden bijna anderhalf miljoen kinderen aan honger. Zo'n 275.000 van hen zijn zo ernstig ondervoed dat ze een grote kans hebben om dood te gaan aan ziektes zoals cholera en de mazelen. Dat zegt de UNICEF. Sinds januari is het aantal getroffen kinderen met de helft gestegen. Somalië kampt voor de derde keer in 25 jaar met hongersnood, onder meer door de grote droogte in het land. De werkloosheid in de 19 landen van de eurozone is in acht jaar niet zo laag geweest. In maart zaten 15,5 miljoen mensen zonder werk. Dat is bijna 10 van de beroepsbevolking. Voor de hele Europese Unie, dus inclusief de landen die niet de euro hebben, lag de werkloosheid op 8 Er zijn wel uitschieters. Tsjechië telt maar een paar procent werklozen. In Griekenland zit ruim 23 van de beroepsbevolking thuis, meldt Eurostad. Het aantal vreemdelingen dat vanuit Nederland illegaal probeert over te steken naar Engeland is flink gedaald. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 220 mensen tegengehouden in de haven van Hoek van Holland. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 360. De daling komt vooral door de inzet van speurhonden die controleren of er mensen in truck zijn geklommen die op het punt staan naar Engeland te vertrekken. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wordt beschuldigd van plagiaat. Ze heeft delen van een toespraak van haar politieke rechtsrivaal Vion letterlijk overgenomen. Haar medewerkers geven dat toe, maar zeggen dat Le Pen dat met een knipoog deed... en dat ze het debat wilde uitlokken. In Sint-Oederode in Brabant is vorige week een terreurverdachte opgepakt. Het is een Somalische Nederlander van 22. Hij zou sinds vorig jaar actief lid zijn van terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië. Het weer op bewolkt en op steeds meer plekken regen. Heel af en toe wat zon, vooral in Zeeland. Het is een graad of 14. Morgen in het oosten enkele stevige buien, mogelijk met onweer. In het westen bijna overal droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen file.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Als je het niet meer weet, goede tip, neem een chihuahua. <racht> een chihuahua. Kijk, ik heb mensen gezien, met een chihuahua verveelde zich nooit meer. Ah, konden alles weer opnieuw kopen, hun huwelijk konden ze helemaal nakleien. Kijk, wat een schattig bruikjurkje. Ah. En uh, je kan bijvoorbeeld de, de wintercollectie nu aanschaffen. <lacht> hey? Of uh, de sportlijn van Nike. Of uh, nou ja, uh, de zomermode is al uh, in de rekken. <lacht> uh, retro is het nieuwe nu, dus uh, ga je gang. Uh, dit, als je, ja, als je jarig bent of de hond is jarig, dan uh, lang. <lacht> en uh, nou ja, als jij naar de Zwaluwhoeve sauna gaat... <lacht> Krijgt de kleine meid, ook een zwaluw luw ja, met slippers. Die hond heeft slippers. Heb je ooit een hond één stap zien zetten op slippers? Slippers? Ja, maar zij zijn zo... wel? Nou ja, je kan ook nog... Uh... <tie> ja, dat is voor in de cabrio speciaal gemaakt voor deze hond. En dat snap ik wel, anders krijgt hij mugjes in zijn ogen. Dat is heel vervelend, hè? En uh, er is wel een goede volgorde voor die hond, hè? Eerst die hond in het tuigje en vast. Dan het dak open, dan gas. Ja, niet andersom, en dan ben ik hem kwijt, hè. Niet zeggen, nou... En ja, dat is zonde, want die bril kost 275 euro. Nou, uh, dan moet hij met zijn noodbril naar zijn, naar zijn wandeltocht. Oké. Okay. Amersfoort. Als je een konijn wil, neem dan een konijn! Nee hoor, ik verveel me geen moment. Ik maak gewoon van mijn hond een airbag. Ja. Yeah. van binnen zijn, als je zes weken gaat zitten naaien om van je hond een vliegtuig te maken. <lacht> Sorry schat. I am a Geordie boy Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm in joy Old Durham and Northumberland Is measured up by my own hand It was my fate from birth To make my mark upon the earth calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. Sailing to Philadelphia, a world away from the cold, cold tide. Sailing to Philadelphia. But I swear you'll make me mad The West will kill us both You gullible Geordie lad You talk of liberty How can America be free A Geordie and a baker's boy In the forests of the Iroquois. Now hold your head up And see America lies there The morning tide has raised the capes of Delaware Come up and feel the sun But your morning has begun Another day will make it clear Why your star should guide us here Ja, tweede solo-album van uh, Mark Knopfler. En dit was uh, Titelsong... Duet met James Taylor. Prachtige muziek van die man. Ja, dan gaan we zo meteen... Uh, na de volgende plaat gaan we ons opmaken voor het eten, voor het recept. Ja, gaat goed hoor met die recepten. De vorige van die we uitgezonden hebben is op Facebook zelfs meer dan 1300 keer bekeken. Dus dat uh, is toch wel aardig succes, dacht ik zo. Als we het ook allemaal nog uitproberen. Oh. Nou, er staat vandaag weer een nieuwe, of het, ja, die staat er al op, maar uh, we, nou. gaan hem zo, we gaan hem zo vertellen... Maar we gaan eerst nog een plaatje draaien. En ik vertel u nog een keer dat dit dus Mark Knopfler was. Van zijn tweede solo album. Sailing to Philadelphia. Zijn ook de duet op met Van Morrison. Maar dit was dus met James Taylor. En dit is uh, Art Garfunkel. Ja, die gaan we krijgen. Ja, ik denk dat we dat we ook weer. Maar we krijgen Art Garfunkel. Ja, met een liedje dat heet I Shall Sing. Nou, dat moet je lekker zelf weten. Van de heer uh, van de heer Garfunkel was dat en uh, ja ja sorry hoor even restanden van een sausijze wegwerken. moet ook gebeuren ja natuurlijk wij moeten ons ook een beetje bijhouden voor mm -hmm. rekening hey uh, dat was uh, Art Garfunkel dus en uh, de nummer dat heet uh, I Shall Sing nou dat hebben we gehoord hij zong heel leuk en vrolijk en, bloep. en goed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 Het is een recept voor twee personen... en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Wie heeft hij voor nodig? 500 gram witlof, schoongemaakt en in stukken gesneden. 450 gram aardappelblokjes. 1 zoete ui, gesnipperd. 150 gram hamblokjes. Een pakje monchou, 100 gram geraspte oude kaas. 2 eetlepels olijfolie en wat fijn gehakte bieslook. En... De bereiding gaat als volgt. olie en fruit hierin de ui aan. Voeg de aardappeltjes toe en laat deze onder af en toe. Omschep 10 minuten op laag vuur lichtbruin worden. Voeg de laatste 5 minuten de witlof toe en laat dit meesmoren. Voeg de monschuw toe en laat dit al alroerend smelten tot een romige massa. Voeg de hamlokjes en de geraspte kaas toe en verwarm dit mee totdat de kaas gesmolten is. Verdeel over twee borden en bestrooi vervolgens met de wieslook. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, een tip hierbij is, uh, vegetariërs kunnen heel eenvoudig de handblokjes gewoon weglaten. Dus, is voor iedereen uh, eetbaar. Ja. Blij dat ik niet vegetarisch ben ja, het is hier een, een, een hele makkelijke maaltijd. Dat weer wel. Makkelijk te maken. Snel klaar, gezond, alles zit erin. Helemaal goed. Lekker, eet smakelijk. Je kunt het recept nogmaals terugvinden op onze facebook pagina www.facebook.com Schuin Er staat ook een plaatje bij... Dus als het van u er anders uitziet dan het plaatje... dan heb je iets niet goed gedaan. Mooi. <laughs> Maakt niet uit als het maar lekker smaakt. Zo is dat. Nou, kijk hoe vaak deze weer bekeken wordt. Vorige recept met de rode koolschotel. Dat, uh, meer dan 1300 mensen hebben dat gezien. Dat is toch niet te geloven. Ze het nou ook allemaal uitgeprobeerd hebben? Ja. Nou, dan mag je wel van een succesje spreken. Ja, nogal, hè? Ja. Nou, eh, ja, dan gaan we nog even verder dan eh, met eh, muziek, hè. Ik heb nog wel een muziekje klaarstaan. Broken halos used to shine. Oh, dat is een nieuwe plaat. En, uh, Broken halos heet het. en uh, We gaan uh, nog even door met een nieuwe plaat. Ja, dit is ook nieuw. Red Hill Mining Town. Zo heet het. Hij heeft het natuurlijk waarschijnlijk wel herkend, maar dat was U2. Alleen zaten er nog iemand bij, namelijk meneer Steve Lillywhite. En dat is een nieuwe plaat. Althans, hij is nieuw van vorige week. Ja. Ik vind het een prachtige nummer. Red Hill Mining Town, zo heet het. Steve Lillywhite samen dus met YouTube, 2 Jawel. En dit is Albert Hammond. make a wish. I think. I pass. Can't think of anything I need. No cigarettes, no sleep no light no sound nothing to eat no books to read making love with you has left me peaceful, warm and tired one more I ask There's nothing left To be desired Peace Came upon me And it leaves Me weak Sleep silent. Een verrassende werking, wending hè, van het stuk. En <lacht> ineens denk je van, nou ja, dat is misschien nog om de mensen die net in slaap gesukkeld waren weer even een klein beetje wakker te schudden. Zo. <lacht> ja, dat is een altijd prachtig, Ja. Albert Hammond was dat en The Air That I Breathe. Het nieuws bij ZFM Zandvoort, vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Het aantal mensen dat in het verkeer om het leven is gekomen... is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2016 overleden ruim 600 mensen. In Noord-Holland steeg het aantal verkeersdoden ook van 78 naar 86. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. Onder autobestuurders vielen naar verhouding de meeste slachtoffers... ongeveer 30 procent, vooral onder automobilisten tussen de 18 en 25 en boven de 75 jaar. Uh, 230 inzittenden van personenauto's kwamen om het leven... van wie 186 achter het stuur zaten en 45 passagiers waren. Onder fietsers vielen 189 dodelijke slachtoffers... en onder voetgangers was dit 51... Veilig verkeer Nederland ziet het rijden onder invloed... en het gebruiken van de smartphone achter het stuur... als de grootste boosdoener. Directeur Felix Cohen van VVN zegt... niet verbaasd te zijn over de nieuwe stijging van het aantal verkeersdoden. Zolang er uh, niets uh, concreets gedaan wordt aan de oorzaken... zal deze lijn zich voortzetten. Hij pleit voor nog meer actie om mensen ervan te doordringen dat ze niet meer met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden. Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt... en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet. De politie heeft twee jongens aangehouden op verdenking van het doodsteken... Steken van de 16-jarige Nick in het centrum van Zandam op zaterdagavond. De eerste verdachte werd uh, gisteravond aangehouden. En dat was een 18-jarige jongen uit Zandam. De tweede verdachte, een 15-jarige jongen uit Zandam... werd uh, gistermiddag uh, aangehouden in verband met een steekpartij. Wat de rol van de jongens bij de fatale steekpartij precies is geweest... wil de politie nog niet bekendmaken. En ook niet of er nog andere verdachten in beeld zijn... Afgelopen nacht ontstond er een grote brand in een woning aan de oostzijde in Sandam. Er waren op dat moment geen bewoners aanwezig... maar de politie wist wel een hond uit zijn benarde positie te bevrijden. Zowel uh, de brandweer van Sandam en Amsterdam stelden naar het pand. De brand zorgde voor gevaar voor de omgeving... en daarom werden ook de naastgelegen woningen ontruimd. In het pand bleek nog een hond te zitten... En door de achterkant van de woning open te breken... lukt het de brandweer om het beestje te bevrijden. De dierenambulance heeft zich over de gewonde hond ontfermd. Met de woning is het minder afge goed afgelopen. Deze is door de brand compleet verwoest. De brandweer zal de rest van de ochtend nog bezig zijn met nablussen. De Zandvoortse brandweer moest gisteravond in actie komen... nadat de brand was uitgebroken in het duingebied gebied, vlakbij de Frans-Zwaanstraat. Rond half zeven werd de brand ontdekt... waarop de directe brandweer werd gealarmeerd. De brand was gelukkig vrij snel onder controle. De brandweerpost in Zandvoort zoekt vrijwilligers... Zij zijn op zoek naar brandweervrouwen en mannen om het korps te versterken. Dus ben, bent u 18 jaar of ouder... een avond in de week beschikbaar voor opleiding en oefenen... en daarnaast inzetbaar voor incidenten... dan wordt u van harte uitgenodigd om u aan te melden. U krijgt dan een rijksopleiding brandwacht... werken met een gemotiveerde ploeg... sportfaciliteiten op de kazerne een actieve personeelsvereniging. Eh, en om te laten zien wat het werk inhoudt... organiseert de brandweer op zaterdagochtend 10 juni... een actieve en informatieve ochtend. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden op www.brandweer.nl. Kennemerland. Dus brandweer Kennemerland, even googelen, Dan komt u op de pagina terecht en daar kunt u zich aanmelden. Heeft u een vraag aan de burgemeester? Of misschien de wethouder? Of wilt u een vraag stellen aan de gemeentesecretaris van Zandvoort? Dat kan. Uh, op 7 mei op de Jaarmarkt uh, staan, staat er een kraam voor het raadhuis... waar u dus in gesprek kunt gaan met uh, deze vertegenwoordigers van de gemeente. En tot zover de berichten... ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag over het algemeen bewolkt en er valt van tijd tot tijd wat regen. De noordoostenwind is matig en de temperatuur loopt op naar een graad of 13. Vanavond en komende nacht blijft het bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. De noordoostenwind is matig en het wordt niet kouder dan een graad of 9. Morgen schijnt regelmatig de zon, maar er blijft wel een kans op buien. De noordoostenwind is dan overwegend matig en de temperatuur stijgt dan naar 14 graden. Schim te grijden, de jong de mar. steeds ze mij haar beiden en hij zocht nog rust naar haar. Ze steen voor haar een hutte van polen, lien en rijdt, Zijn haar op haar schutte, hij wit mij kwaad. Hier haast 1500 en 100, maatschappij. Ze laiden het onder, ze vielen haar en vrij. De rest wacht vol op kinderen, hij maakt soms op oorlogsbaat. Maar wij ze ijswaar stenen, naar nou de woorden leggen waar. Als ze niet te klein en al hebben ze je niet. Het eten dat ze kraaien is de rijkdom van het veld. die haast 1500 een je heerschap Ze boeren de de ondertiteling. Ja, die zit er helaas niet bij op de radio. Dat is een beetje jammer, maar... ...die mensen die nu in verwarren proberen om dit te verstaan... <lacht> de kast Siep van de ploeg. Ja. Waar ging het over? Uh, nou ja, in, in grote lijnen gaat het eigenlijk erover dat uh, zowel de zon als de wind zich eigenlijk weinig aantrekken van uh, wat de mensen... Uh, doen en laten. En dat hij even goed opkomt en weer ondergaat. En dat de wind gewoon waait. Zonder zich van grenzen of wat dan ook iets aan te trekken. Daar gaat het om. Oké. Okay. Chip van de ploeg, samen met de kast in het uh, Fries. Als je het nou in Nederland hadden, dan hadden we dat niet hoeven vertellen. <laughs> <laughs> Ik weet niet eens of er wel een vertaling van is. Ik geloof het niet eens. Uh -huh. Nou ja, oké. Okay. Nou, alle, alle mensen van Friese oorsprong in Zandvoort zijn nu vreselijk blij. Die hebben hun uh, moedertaal, uh, ja. us, usmemmentaal, weer eens een keer gehoord. Hè? Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, ja usmemmentaal. Ja. Ik weet dat je in Beefwijk had vroeger zo'n Fri Friese toneelvereniging die zo heette Usmemmentaal. Die, die speelde ook al één stuk in het Fries. Uh, nou, daar hoefde, nou, uh, uh, hoefde ik niet heen. Oh. Maar goed... Um, <laughs> Uh, ja. Dat kan je nou wel doen. Ja. De gitarist voor wel. Ja, dat, begrijp ik het nog niet: was er één te kletsen. Uh, de gitarist van, die is, uh, vroeger uh, veel met David Bowie samenwerkte, die heeft ook wel alleen dingen gedaan. En dit is een liedje. <middels> Billy Porter heet het en het is Mick Ronson. Passing by, he smiled at me, but when I looked, I realized the danger. For his eyes, it looked so empty and cold. And something told me that I'm gonna be wrong. In my pocket, only cents and dimes, but then for them, he gladly kill me. This is fun. zes LP's. Samenwerkte met David Bowie, hè? En als ik me niet vergis, nou, ik herken toch wel een klein beetje productie van Bowie hierin, hoor. Kan me vergissen, natuurlijk, maar... Maar wel een heel apart liedje. Billy Porter heet het. En het was van Mick Ronson, ja. Nou, eens kijken wat we nu hebben. Oh ja, dit is uh, Gruppo Sportivo. Hans van den Burg en zo. Hey girl! Vandenburg en zo. Het is wel lekker een beetje uit De Haag, hè. Kom ik uit vandaag, Haag vandaan, jawel. Hey girl. En we gaan door met... Uh... Ja, dat wou ik zeggen. It's not time. Love and Spoonful. John Sebastian. I'd like to tell you that it's fine, but it's not time now. I can't seem to get a word image wise anyhow. Though the words are flying fast just don't mean a thing In a little while I could tell you everything But we've taken sides in anger and we can't back down Now we're fighting just to bring the other down And if you think to stop it now, then the next time we'll know how I'd like to break it Gently where we go wrong If the rock begins rolling We just tag along If at first we pick the love of things That we both lack Then before we think to stop We're into hurting back Then an avalanche of answers Must be found too fast Hasty made just when we should build to last Love what we lack, like, like what we share Correction comes with time to spare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 Love and Spoonful. John Sebastian was dat. Uh, en nee, dat liedje. Dat heette gewoon heel simpel. It's not time. Oeh, lekker zo'n Hammond. Dit is uh, Roy Buchanan. En dat is de laatste plaat voor vandaag. The Messiah will come again. this Leave, so they mocked him and a stranger he went away now the sad little town that was sad yesterday it's a lot sadder today I walked in a lot of places I never should have been but I know that the Messiah he will come again op de radio. Hè? Nou, hier gewoon bij CFM Zandvoort, natuurlijk. Daar hoor je dat nog. Prachtige muziek. En ook weer zo'n nummer dan totaal anders eindigt dan je denkt dat het uh, begint. Je denkt, nou als dat zo doorgaat, die stem zo, met dat hemontje, slaapt iedereen gelijk. Maar... Nou nee, dat valt al wel weer mee. Hè? Daarmee laat die man toch wel even horen dat hij nog een beetje gitaar kan spelen ook. Dat wel. Fantastisch, The Messiah Will Come Again. Zo heet het nummer. En uh, het werd dus gespeeld door Roy Buchanan. En als u deze basloop hoort, nou dan weet u het, hè? Ja. Ja, dan zit het er weer op. Ja, het is ook altijd zomaar weer voorbij, hè? Ja. Voor je het weet, is het alweer twee uur. Maar goed, ik hoef niet zo lang te wachten. Morgen ben ik er gewoon weer, hoor, om 12 uur. Samen met Dolly. En uh, wordt gezellig morgen weer. Er worden drie bij. Donderdag helaas uh, niet. Zijn we er niet. Nee, nee, Nee. Donderdag, uh, Dolly heeft andere dingen te doen. En ik ook. En uh, dus donderdag helaas uh, niet. Maar uh, vanaf volgende week zijn we er gewoon drie dagen in de week. Ja, vier dagen in de week zelfs. Maandag natuurlijk met Cheryl. Goed, ik dank voor het luisteren. Wij danken u voor het luisteren. En uh, uiteraard. Nou, jij bent de volgende week dinsdag weer, hè? Eh, uh, ja, dat is altijd mee, vind wel? Ja. Ja. Ja, de rijden, de bussen. Dat weet ik het allemaal niet. Nou, tot morgen, dames en heren. Eh, uh, dinsdag nog En, eh. Uh, Hoi, Doei. Daag.